9 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Duizenden Zuid-Afrikanen komen vandaag bijeen... voor de Nationale Dag van Gebed en Bezinning... ter nagedachtenis aan de overleden Nelson Mandela. De Zuid-Afrikaanse president Zuma zei in een toespraak... dat de afgelopen dagen niet gemakkelijk waren. De komende dagen zullen dat ook niet zijn. Dinsdag is er in Johannesburg een herdenkingsdienst voor Mandela. Daarbij zijn ook koning Willem-Alexander... en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Obama en VN-chef Ban Ki-moon zijn er ook bij. Volgende week zondag krijgt Nelson Mandela een staatsbegrafenis in Kunu... in de provincie Oostkaap waar hij opgroeide. Zuid-Korea heeft het eigen luchtverdedigingsgebied... boven de Oost-Chinese zee verruimd. De nieuwe zone overlapt voor een deel de Chinese zone... die enkele weken geleden ook werd uitgebreid... Iedereen die door de Zuid-Koreaanse zone wil vliegen... moet zich melden bij de autoriteiten. Zuid-Korea benadrukt dat het besluit geen inbruk maakt... op de, het luchtruim van omringende landen. Zuid-Korea, Japan en Taiwan waren hevig geïrriteerd... toen China zijn luchtruim uitbreidde. Daarmee lijft de Peking onder meer een aantal onbewoonde eilandjes in... die door meerdere landen worden geclaimd. In het gebied dat China claimt... zit vermoedelijk ook grote hoeveelheden aardolie onder de zeebodem.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 Waarnemers zien Obama's terughoudendheid als een handreiking naar Israël... dat zich uiterst kritisch heeft uitgelaten over de afspraken met Iran. Het weer bewolkt en in de noordelijke helft van het land soms motregen. Het waait stevig uit het westen. Het wordt vanmiddag een graad of negen. Ook morgen is het mild en overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Een goed pensioen is een onzeker pensioen. Dat klinkt misschien vreemd.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 Milieuvriendelijke kerstdineren en de langverwachte en gevreesde Vroege Vogelsparade. Hoe is het gesteld met de ledenbestanden van Milieu- en Natuurclubs? Dat en meer in het komend uur van Vroege Vogels. Het grootste nieuws van afgelopen week, en misschien wel van heel 2013, was het overlijden van Nelson Mandela. Er is al veel over gezegd en geschreven en ook op dit moment beheerst het nog het nieuws. Maar vroege vogels zou vroege vogels niet zijn als we ook bij deze gebeurtenis een passend natuurgeluid konden vinden. Want naast bruggen, straten, bloemen en parken is er nog iets wat is vernoemd naar Nelson Mandela. De Australopithecus Nelson Mandelaai. Meer dan vijf miljoen jaar oud is hij, de oudste die ooit in Zuid-Afrika is gevonden. In dit geval bij de Lange Baanweg in het westen van Zuid-Afrika. Het gebied is nu een dorre vlakte met vooral struiken. Maar ooit, ooit moeten er ook bossen hebben gestaan, denken onderzoekers. Want de Australopithecus Nelson Mandelaai is een fossiel van een specht. Nou, Zeker weten hoe die specht ooit klonk, eh, ja, dat doet natuurlijk niemand. Maar we gokken erop dat hij, net als zijn naamgever, de boel af en toe flink opschudde. En daarom deze vroege ode aan Mandela. Een welgemeende roffel. Titelmuziek van de tekenfilm Kuifje en de Zonnetempel was dit. Op muziek van de Franse componist, arrangeur en orkestleider François Robert. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Na de herfststormen en nachtvorst van de laatste weken... hebben veel eiken en beuken inmiddels hun bladeren verloren. En ook veel berken en hazelaars zijn nagenoeg kaal terwijl de eerste natte sneeuw is gevallen, druppeler, steeds meer trekganzen om het land binnen. En we zijn dus toegekomen, u had vast al zo'n vermoeden, aan de hoogtepunten van onze venolijn 035-6711-338. Met vrater Willy Brothers in de beeld, op het landgoed Oostbroek heb ik toch nog enkele paddenstoelen gevonden. Bijvoorbeeld Judasoren, die meestal te vinden zijn op oude Vlierstruiken dan de schubbige buddelswam en de witte kluifjeswam. Heel bijzonder. Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekangen. Ik zag deze week toch nog een heleboel vliegen, Zelfs nog parend. Dat is laat. En uh, het is grappig dat de eitjes die eruit voortkomen... die hebben een soort uitstekeltjes waardoor, waardoor de eitjes lijken op kleine vliegjes. Het huid van Iwaarden uit Groeden... Twee baardmannetjes, één velduil en één smelken. En dat was in het uh, uh, blok uh, 48, 42, 51. Dat is in west vlaanderen tussen Groede en Breskens. Elsje de Ruiter, Vlieland, het is zaterdag. Uh, sinds gisteren loopt hier een paardje houtduiven met twee jongen in de tuin. Die dachten zeker dat het alweer voorjaar was... Ik met Anneke Sibrandi En wij bevinden ons in Worken. En we hebben zo net zes vrouwtjes middelste zaagbekken gezien. Die aan het vissen vangen waren. Prachtig gezicht. Nou, het ijs ligt op het weiland, maar uh, er zit hier gewoon een uh, zanglijster te zingen voor mijn neus. Groeten, Rob Buiter. Met Yvonne van de Muizenberg uit de Merenwijk in Leiden. Wie schetst onze verbazing toen we gisteren voor ons huis... langs de kant van de sloot in het gras ineens een heilige Ibis zagen staan. Hij is wit met zwarte kro kromme snavel en een zwarte staart. Hij bleef de hele middag rondlopen in het weiland. En vandaag loopt hij er weer... Volgens een bioloog uit de buurt is hij vorig jaar ook al eens gespot hier. <hast> Voor alle herfstige en misschien wel kerstige fenomeldingen. Uh, misschien ziet u ergens een rendier of zo met een rode neus, zoiets. Blijf bellen, 035 6711 338. Minister Angela Hewitt speelde Les Sauvages... van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Komende woensdag gaat hij in première De Nieuwe Wildernis. Nee, ik heb niet per ongeluk een oude tekst voor me liggen. Ik heb het natuurlijk niet over die bioscoopfilm... want uh, daar is al uh, nou, dik over de half miljoen bezoekers heen gegaan. Maar uh, hij gaat in première op televisie. In drie delen brengt De Vara op 11, 18 en 25 december... het uitgebreide verhaal over de Oostvaardersplassen... En die Oostwaardersplassen worden een deze dagen weer een stukje groter. Door een viaduct. Onder het spoor kunnen de duizenden herten, koeien en paarden binnenkort het Horsterbos in. Rob Buiter is met boswachter Jan Griekspoor gaan kijken in het nieuwe stukje Oostwaardersplassen. Er wordt nog druk gewerkt, Jan. Had hier een... Ja, dat klopt. Om de boel een beetje droog te malen om ja. goed te kunnen werken. Ja, ja, ja. We ja. lopen hier onder een... Via Duk door, onder de Flevolijn door, hè? Hier boven ons is de Flevolijn en uh, ja, dit is uh, uh, Hoor de trein. Hè? Ja, welke mannen. Ja. ja. Ja, nu zijn we door uh, onder de Flevolijn gestoken en uh, hier staan we eigenlijk in de Oostvaardersplassen. Dus de, aan deze kant is het Oostvaardersplassen ja. en in dat stukje waar we nou net vandaan kwamen? Dat is Kotterbosch en uh, ja, je ziet eigenlijk, uh, dit is, uh, voor ons uitkijken, dat is de Oostvaardersplassen. En dan lopen de hekrunderen en de koninkpaarden en de edelherten. En het is de bedoeling dat die hier onderdoor kunnen gaan en dat ze dan als we zo vervolgens het uh, Kotterbosch in kunnen gaan. Maar er komt dus gewoon concreet een, een goede 100 hectare natuurgebied bij? Ja, er komt een goede 100 hectare wow. natuurgebied bij en uh, ja, dat dat zat, dat zat al een tijd in de planning, hè, Want dat was eigenlijk het, eh, ja, het eerste startpunt van het Oostvaarderswold. Maar ja, het dat dat lijkt er niet te komen. Ja, ik wou zeggen, ik, ik dacht dat dat niet doorgaat, maar nee. dus blijkbaar nou toch een stukje. Nou ja, toch een toch een klein stukje. Het beginnetje gaat in ieder geval wel door, maar het eind dat wordt een hele moeilijke discussie natuurlijk. Maar ja, daar zal ik me niet te veel over zeggen, anders dan eh, word ik weer kwaad. Dus dan ja, ja, komt de stoom uit je komt de stoom uit dus dan moeten we maar niet doen. Zullen We even een heel klein stukje het, ja. uh, het nieuwe gebied inlopen. Ja, we lopen een stukje nieuw gebied in. Ja, even weer terug onder het viaduct, door. Ja. En ja, wat zie ik hier nou voor sporen trouwens? Hey. Dus de vorst heeft het al ontdekt. Ja, ja, er staat nog wel het... hek om he, maar ja. De vos die trek zet er Ja. Nee, nee, een vorst is heel opportunistisch. He. Die gaat over het hek heen, die gaat er onder door, En je merkt gewoon, ja, die passen heel snel aan. He. Kijk, dit is eigenlijk ja, de uitgang van het, van het oost oost he. Dit is het, het Kotterbosch. Nu is het nog Kotterbosch. Maar hoe ziet het er straks uit als al die duizenden <laughs> paarden, koeien en herten erdoorheen ja. door doorheen gegaan ja. zijn? Nou, de, de, de verwachting is dat, uh, dat, het, dat het niet meteen zo is dat er meteen duizend dieren lopen. Er zullen hier ongetwijfeld wel een keer een honderd herten lopen, een veertig uh, hekrunder en denk ik een, misschien een honderd paarden. En dat gewoon het bos prima hebben. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat dat ook voor die dieren wel een aantrekkelijk plekje is in de winter. Ja. Hè? Wat, ja. wat beschutting. Ja. Uh... ja, nou daar is het met name voor. Hè. Kijk, beschutting is in die zin heel belangrijk hè, dat ze uiteindelijk zo kan zijn dat de hoeveelheid vet die een dier hebt... Kijk, als hij op de vlakte staat en het is een beetje, ja, min 10, min 15 bij een oostenwind. Ja, dan waaien de kios vet die waaien er heel snel af. Hè. Maar op het moment dat natuurlijk een dier hier in de beschutting zit, in het bos... daar waait het veel minder hard, het is minder koud... en ze kunnen beter omgaan met hun vetreserves. In ieder geval, het vet wordt efficiënter gebruikt. De winter wordt iets draaglijker? De winter wordt in ieder geval wat draaglijk. Alleen natuurlijk, je voorkomt natuurlijk niet mee dat er geen dieren doodgaan. Dat is de zekerheid van het leven. Je wordt geboren en je gaat ooit een keer dood natuurlijk. Kijk, je zou denken, hier loopt al een hele maar is een een twee tentjes, dat een ree of zo? Dat is een ree, Ja, dat een ree, ja. Want ja, er staat er nog maar een heel klein stukje rasterhit. Dus dat, uh, ja, dat haalt Edelheid nog niet tegen. Dus als ze er nu uit gaan, lopen ze meteen al Almere. Dan moeten we nog maar niet <laughs> hebben natuurlijk. <Ja. laughs> dat is ook weer zo van. Dat is ook weer zo. Wanneer moeten uh, de hekken uh, opengezet worden voor? Uh, nou, dat zal even kijken hoe het, het weer zijn. Die kant er even op denken. Even kijken hoe het weer zich ontwikkelt. En uh, ja, dat zal ergens in, in, in begin januari zijn, denk ik, of zo. Dus het kan al het bezoek wat door de film is warm gemaakt, ja. om het gebied te komen bekijken. Ja. Merken jullie ja. dat inderdaad, dat die ja. film veel uh, ja, extra bezoek trekt? Ja, dat merken we enorm. Hè. We hebben wel weekenden van 2.500 van mensen hè, die dan de oost komen bezoeken. Leuk is, ik heb, ik heb de bomen hier zelf nog aangeplant. Deze bomen, ja. die zijn hier, uh, wat is het? 20 ja. jaar? Ja, nee, bijna wel 30 jaar. 30? Dus. Ja, ja, ja. ja, ja. Begin jaren tachtig, Kotterbosch, ben ik, uh, zat ik hier nog op de plantmachine. He. Als uh, de kleine Jan Grieksporen, net uh, begonnen in de polder. Maar wel op de machine, niet, uh, nee, niet nee, nee, nee, met een schepje met de hand. Nee. <laughs> er zijn er wel heel nee, veel. Het nee, ja. ja, is wel leuk. Ja, dat klopt. Joh. Ik, uh, ik, ik kom natuurlijk uit het westen van het land vandaan. He. erg omblissen. dat is mijn, mijn wereld, he, van de bollen. En uh, ja, hier in een ene keer sta je op 7, 8 meter kleien. En dan moest ik ook bomen gaan planten. Op de machine. En als je goed kijkt, dan staan ze rij. He. Je ziet gewoon hoe je ook kijkt, die populieren, zo staan ze in de rij, die staan in de rij. En, uh, ja. Ik ben niet bang dat als uh, een paar jaar uh, al die herten er doorheen gegaan zijn, dat al die bomen geschild zijn, uh, opgeveld, nee, nee. uh, dat het allemaal nee. uh, een kale boer wordt. Nee, kijk, wat, wat heel belangrijk is, dat het een beetje geleidelijk gaat, hè? dus dat er hier en daar best als een boompje geschild wordt, maar een boom gaat zijn verdedigen. Hij gaat uh, dik weefsel vormen. En dat doet hij met name om de wonden heen waar hij geschild is. En het andere is dat de barst, die wordt aantoonbaar, chemisch, uh, van, verandert van chemische samenstellingen. Dus hij dus, wordt gewoon niet tevreden. Nee, hij wordt niet tevreden. En natuurlijk, dan mag er best wel bomen doodgaan, want normaal, hè, normaal had je hier alweer met een flinke dunning erheen gemoeten natuurlijk. Hè. Nou, kijk, hier zie je gewoon natuurlijk een bos waar, waar nog niet in gedund is. Hè. Nou, je ziet hè, dat er een gesloten kronendak blijft. En je ziet ook vervolgens dat er daar geen enkele kiemplant hè, van bijvoorbeeld in dit geval de eik op de grond komt. Hè, want ja, dat wil gewoon niet. Hè. Ja, ik denk als die graag ziet zitten en ze zijn plekgewijs in staat om wat ruimte te maken, licht op de grond, dan krijgen we zelf kiemplanten. En dat is wel, wel belangrijk. Ja, die ervaringen hebben we gelukkig ook wel opgedaan in de Oostvaardersplassen. He, gebieden die, die begraast worden, waar licht rondkomt. Daar zie je veel meer hout op slag als gebieden waar niks gebeurt. He. En dat is op zich wel, wel interessant natuurlijk. Hoe gaat het überhaupt met de aantallen dieren? Want ja, tot nu toe de afgelopen jaren was dat continu een stijgende lijn. Ja, nee dat klopt. De laatste jaren, zeker tot en met 2007, 2008, was het een behoorlijke stijgende lijn. We hadden toen volop voedsel, volop ruimte. En je ziet dat we vrijwel geen winter hadden. Nou, de laatste vijf, zes jaar zien we dat het omgekeerd. Wordt. Je ziet dat er duizenden brandganzen furageren. Je ziet dat de winter worden. je ziet ook natuurlijk dat er een behoorlijk aantal dieren lopen. En dan zie je uiteindelijk dat de populatie die gaat op de handremmen. Zo noemen ze dat een beetje. En eerst staat hij gewoon stil, dan groeit hij niet meer. En nu zien we sinds twee, drie jaar dat de populaties dieren behoorlijk naar beneden gegaan. En toch om het 20 tot 25 procent beginnen te verminderen. Daarom zeggen wij ook vaak, natuur moet zijn, duur, duurzame natuur is procesgestuurd, aan elkaar gekoppeld... Zo compleet mogelijk en zo groot mogelijk. Hè. En ja. ja, dat is heel belangrijk. Maar je begint er zelf alweer over. Eh, natuur moet gekoppeld worden. Grote ja. systemen. Ja, ja. Eh, het Oostvaarderswold, wat er ja, uiteindelijk ja, ja, ja. tot bij zou moeten komen. Is, is er nou toch kans dat je ook na dit kottenbos toch nog een keer een stuk. Die nou kant op zou komen? ja, dat, dat, dat hopen we wel. Hè. Want, eh, maar ik nogmaals, daar moet ik nu niks over zeggen. Anders ga ik op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats, de verkeerde dingen zeggen. Ja. Dat moet ik me nu doen. Maar natuurlijk hopen we altijd nog een keer dat de herten, natuurlijk van de Oostvaardersplasje, eh, lekker Ongestoord naar de Veluwe kunnen lopen. Dat is cruciaal en dat is ongelooflijk belangrijk. De politiek ja. is vluchtig. Hè? Dus die denken in termen de van vier jaar. Dus en... Ja, u zegt het. Hè? Ja. de soundtrack van de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis... muziek van Bob Zimmerman uitgevoerd door het Orkest, was dit uh, het stuk een rijtour. Nog even teruggrijpend op die Oostvaardersplassen. Een paar jaar geleden vroegen we u wat u vindt van de Oostvaardersplassen. Hè, van het beheer, uh, van bijvoorbeeld de omgang met die grote grazers. En nu zijn we benieuwd of de film De Nieuwe Wildernis... onze kijk op de Oostvaardersplassen heeft veranderd. En daarom nodigen we u opnieuw uit om uw mening met ons te delen. Uh, door middel van een enquête kijk voor meer informatie op vroegevogels.vara.nl. Want daar staat dus die grote Oostvaardersplassen enquête. Dit is het Vroegevogels nieuwsoverzicht. Bladerend door mijn papier om te kijken of ik het juiste nieuwsbericht voor me heb liggen. Yep. Schorren mangrovers of andere grote kustecosystemen kunnen een goede buffer zijn tegen overstromingen. Dat zeggen wetenschappers uit Antwerpen, Delft, Wageningen en Tessel deze week in het tijdschrift Nature. Mede dankzij het veranderende klimaat krijgen steeds meer kustregio's te kampen met overstromingen. Vooral West-Europa en het Verre Oosten staan onder toenemende druk. Door een stevige buffer voor de kust te leggen in de vorm van natuurgebieden kunnen de gevolgen van die overstromingen worden beperkt, schrijven de onderzoekers in Nature. Bovendien is bouwen met natuur relatief goedkoop en ook nog eens milieuvriendelijk. Bedreigde natuur. De grote ijsbeertop in Moskou is deze week afgesloten met een verklaring om de ijsbeer in de toekomst beter te beschermen. Het werd ondertekend door de vijf arctische landen. Wat staat er nou eigenlijk precies in die verklaring? Gert Polet van het Wereld Natuur Daar zijn afspraken gemaakt van nauwere samenwerking tussen de landen... Uh, op het gebied van onderzoek, het beheersen van conflicten... en ook uh, erkenning dat de afname van zeeijs... de belangrijkste bedreiging is voor ijsberen... en dat men daarom ook meer leefgebied van ijsberen wil gaan beschermen. Energie. Koeienpoep is niet duurzaam. Dat is de conclusie van de reclamecodecommissie. In een advertentie en op de website van energieleverancier Essent werd gesteld dat de duurzame koeienpoep van Boer van Beek een 10 kilometer verderop gelegen woonwijk in Zeewolder verwarmt. Drie enorme mestvergisters zetten de koeienmest om in biogas, zo valt te lezen. Wat in de advertentie niet werd vermeld... is dat er ook grote stromen reststoffen en mais worden vergist. Bovendien is koeienpoep uit de gangbare landbouw verre van duurzaam. Onjuiste en onvolledige informatie oordeelt de reclamecodecommissie. Essent heeft de tekst inmiddels aangepast. Dieren in het nieuws. Krokodillen gebruiken loktakjes om vogels te vangen... Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers deze maand... in een wetenschappelijk tijdschrift voor gedragsbiologie. Bij een bezoek aan India zag een van de onderzoekers... hoe krokodillen een takje op hun snuit zetten... en toehapten als een vogel in het broedseizoen dat takje probeerde te pakken. Bij thuiskomst zag hij tot zijn verbazing dat ook Amerikaanse alligators... dezelfde tactiek gebruiken om vogels te vangen in het moeras van Louisiana. Volgens de onderzoekers moet je de intelligentie van deze levende fossielen dus niet onderschatten. Ze zagen namelijk ook dat de beestjes de loktakjes alleen gebruikten in het broedseizoen, wanneer de vogels nesten bouwen. De zee. En dat moest beestachtig zijn, want het volgende nieuwsbericht heeft niks met de zee te maken. Het s'nachts jagen op vossen met behulp van een lichtbak is en blijft verboden. Dat heeft de Raad van State deze week gezegd... in een uitspraak tegen de provincie Noord-Holland. De provincie had toestemming verleend aan de faunabeheer-eenheid... om s'nachts op vossen te jagen in weidevogelgebieden. vogelgebieden. Overdag jagen zou niet werken, zeiden de faunabeheerders. Maar de Raad van State haalt daar nu dus een streep door. Het verbod is een gevolg van een overeenkomst... tussen België, Nederland en Luxemburg. Volgens de Nederlandse Flora- en Faunawet zou je ook s'nachts mogen jagen... Maar de Raad heeft nu gezegd dat de internationale Benelux-overeenkomst... boven de Nederlandse wet gaat. En verder... <laughs> Tunes. Um, en verder, tot slot, een tip van de vroege vogelsmakelaar. In Berkel en Roderijs wordt komend jaar... een volledig recyclebare woonwijk gebouwd. Alle materialen en grondstoffen komen uit de recycling... of zijn ook te recyclen als het huis ooit weer op is... Potentiële bewoners kunnen in Bergse hoek al een idee krijgen... hoe die nieuwe wijk eruit zal zien. Daar heeft architect Jauke Post namelijk een cradle-to-cradle-huis gebouwd. In totaal komen er in de nieuwe wijk 30 huizen. Er zijn al 50 gegadigden, maar uh, mocht u toch nog interesse hebben... aanstaande dinsdag is er een voorlichtingsbijeenkomst in Berkel en Roderijs. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. zoals was dit, uitgevoerd door pianist Wim Statius. Nog twee en een halve week en dan is het kerstmis. Voor veel Nederlanders is de kerstmaaltijd niet compleet... zonder uh, een cocoon of een stukje frikando. En aan de andere kant neemt het aantal bewuste flexitariërs toe. Flexitariërs laten minimaal één keer per week vlees staan. Natuur en Milieu wil heel Nederland kennis laten maken met vleesvervangers. En daarom deelt de organisatie 800 pakketten met een vegetarisch kerstvoorgerecht uit. En die actie start vanochtend bij ons in de uitzending. Want onder de luisteraars van Vroege Vogels verloten we de eerste 50 pakketten. Henny Radstaak heeft zijn schort alvast voorgebonden... en is met Olof van der Graag van Natuur en Milieu de keuken in. Vegetarische kipstukjes... Het uh, ziet eruit als kip. <laughs> het is echt net kip. Hè? En als je het eet, dan smaakt het eigenlijk ook als kip. Het is gewoon plantaardig materiaal? Ja, het is van uh, soja gemaakt. En dan wel goede soja? Ja, het is goede verantwoorde soja. Dat, en we zijn ook aan het kijken of het kan met lupine. Dat is een uh, Europese eiwitsoort. Dus dan kunnen we het zelfs uit de Nederlandse achterhoek bijvoorbeeld halen. Gaat er nog een pan op het vuur, want er zit niet alleen vegetarische kip in het pakket, maar ook pijnboompitjes. Ja klopt, ik ga er nu wat pijnboompitten bij bakken. Wat moet dit er aan worden? Het hele gerecht heet pollo tonato, Dus het is uh, normaal gesproken echt kip met tonijnsalade. En wij maken daar een vegetarische variant van. Een vegetarische variant, want uh, het kerstdiner betekent in veel gevallen toch nog vlees en veel vlees. Ja, kerst is voor veel mensen een echt eetfeest en ook echt een vleesfeest. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld met kerst vegetariërs of flexitariërs over de vloer krijgen. En die mensen die willen wij een handje helpen. Van hoe maak je nou een lekker vegetarisch kerstgerecht? En uh, van ons hoeft dat niet het hele menu te worden. Want als mensen lekker verantwoord vlees willen eten met kerst, uh, moeten ze dat ook vooral doen. Biologisch? Biologisch, precies. En duurzaam. Maar wij uh, willen mensen wel op het idee brengen van doe nou dat voorgerecht is vegetarisch. Kun je iedereen mee verrassen? En wij gaan laten zien dat het lekker is. We zijn al nou ja, bijna een jaar bezig hè? vanaf het voorjaar met een, met een campagne om uh, vleesvervangers uit te gaan proberen. Uh, is daar al effect van te meten? Ja klopt, wij hebben een grote ambitie en dat is om Nederland te stimuleren om minder dieren te eten en om meer planten te gaan eten. Omdat dat veel beter is voor de natuur en voor het milieu. En uh, we hebben al 1,8 miljoen gratis vleesvervangers uitgedeeld in Nederland. Om Nederland te laten proeven en te laten ervaren dat het lekker is. En dan in de hoop dat ze dat ook wat vaker gaan doen. Uh, we hebben dat samen met een grote supermarktketen gedaan. Uh, bij die supermarkt is de omzet van vleesvervangers met 7% gestegen uh, na die actie. Uh, dus je ziet dat mensen die nieuwe vleesvervangers uh, gewoon lekker beginnen te vinden. Uh, want die nieuwe generatie vleesvervangers die hier nu in de pan ligt, ja, die is gewoon heel goed eten. Deze vegetarische kip, die, die ruikt ook naar kip. Ja, we hebben zelfs wel eens blinde smaaktests gedaan. Daar konden mensen proeven tussen een echte plofkip of tussen deze vegetarische kip. En veel mensen vinden deze gewoon lekkerder dan die plofkip. Uberhaupt is vleesconsumptie heel erg belastend voor het milieu. Kip is dan eigenlijk nog minder milieubelastend dan rund bijvoorbeeld. Maar om eens wat cijfers van rundvlees misschien te noemen. Als je een kilo ossehaas met kerst in de pan gooit dan gebruikt dat evenveel water als een jaar lang elke dag douchen. Voor de productie van dat vlees is dat nodig, zoveel water? Ja, ja evenveel als elke dag uh, douchen, een jaar lang. En uh, om het in CO2 uh, uit te drukken... als je een uh, kilo ossehaas uit uh, Latijns-Amerika eet... dan uh, gebruikt dat evenveel CO2 als een autoritje naar Parijs. En dus dat betekent dat die ene kilo vlees uh, wel of niet doen... dat heeft enorme gevolgen. En uh, daar is onze hele campagne van de flexitariër op gericht... Proberen het eens met andere dingen. Want eigenlijk is het met een kleine stap al een heel groot effect. Natuur en Milieu gaat in aanloop naar kerstmis. een aantal van deze pakketten, vegetarische voorgerechten, uitdelen. Ja, dat klopt. Wij willen het mensen dus zo makkelijk mogelijk maken om een vegetarisch gerecht te gaan proberen. Dus wij hebben speciale boxen gemaakt. waar alles in zit voor de pollo-tonato. Dus dat zijn de vegetarische kipstukjes, het is vegetarische tonijnsalade. Ja, er zit een klein flesje uh, balsamico-dressing in. Er zit een klein flesje olijfolie in. Uh, pijnboompitjes, uh, die we hier nu ook net in de pan gooiden. Als mensen dan zelf nog een klein zakje roecula en wat tomaatjes bijkopen, dan... Uh... Dat is bijna klaar, uh, Olof. Ja, valt mee, hè? Nou, als laatste de pijnboompitjes, hè? Precies, de pijnboompitjes. Straks nog een beetje goede olijfolie. En een beetje balsamico-dressing. En dan... Uh... Ik kan de kerst eigenlijk beginnen. Nou, heeft u er net als ik honger van gekregen. U kunt kans maken, of u maakt kans... op een pakket ingrediënten voor deze vegetarische pollo-tonato... En uh, eerder in deze uitzending vroeg ik me hard op af hoe dat dan eigenlijk ging werken. Dan denk ik denk ja, krijg je dan, hoe krijg je dat dan thuisgestuurd? En Henny Radstaak liet me dat nog even weten. Je krijgt het dan uh, in een gekoeld pakket helemaal thuisgestuurd. En uh, Natuur en Milieu bezorgt dan die pakketten op 19 of op 20 december. Uh, wilt u kans maken op zo'n vegetarisch kerstvoorgerecht voor zes personen maar liefst? Meld u zich dan aan op vroegevogels.vara.nl. zou je perfect kunnen opzetten bij je Pollo Tonato... want dit was een van de Spaanse dansen uit de eerste Carmen Suite... van de Franse componist Georges Bizet. De Vroege Vogelsparade 2013. Ja, het is tijd voor ons jaarlijkse onderzoek... naar de aanhang van milieu en natuur. Voor de 23e keer onderzochten we hoeveel vaste en betalende aanhangers... de grote natuur- en milieudierenbeschermingsclubs hebben... Nou, uh, eindredacteur van Vroege Volgens Radio, Joost Huizing... heeft wekenlang weer zitten bellen en mailen en optellen en aftrekken. En we gaan zo meteen de top 10 behandelen. Maar eerst uh, uh, ja, even een algemeen beeld. Joost, goedemorgen. Hoi. Ja, het is een beetje somber eigenlijk dit jaar. Oh, zoals het uh, weer hier buiten. Grijzig, nog nooit sinds 1991... is de afname van donateurs en leden zo groot geweest. Vergeleken met vorig jaar, 2012, zijn er 120.000 minder... In het begin van de eeuw was het jarenlang stabiel rond de 4,1 miljoen, alles bij elkaar opgeteld. Ja. En uh, sinds een jaar of uh, vijf een glijvlucht naar beneden. Toe. Downhill, ja. Ja, ja. Dat is een heel terug beeld inderdaad. Ja, en waar het door komt, daar moeten we het zo meteen maar eens even over hebben. Ja, laten we eerst even de top 10 gaan doen. 10. Nou, op de tiende plaats staat net als vorig jaar Milieudefensie met uh, 84.566 leden. Ja, dat is heel opvallend. Twee derde van alle organisaties in die, uh, die ruim 100 die staat op verlies. En dat geldt ook voor de meesten in de top 10, kan ik vast verklappen. Maar Milieudefensie heeft de aanhang kunnen vergroten met ruim duizend leden. Nou, hulde. 9. Een plaatsje gezakt, want vorig jaar stond de WSPA. Want daar hebben we het over op nummer 9. Op nummer 8. En nu heeft de Nederlandse afdeling van de World Society for the Protection of Animals... 132.242 eh, donateurs. Ja. Een verliezer. Een verliezer. Ruim eh, 3600 eh, donateurs minder. Ja. Ook somber. 8. 8, Stichting AAP, de dierenopvang in Almere. Die stijgt van plaats 9 en heeft nu 138.898 betalende aanhangers. Ja, het is heel opvallend. AAP is de absolute winnaar als je het over aantallen hebt. Ruim 6.000 aanhangers meer dan in 2012. En dat bereiken ze vooral door mensen niet alleen direct om geld te vragen. Ja, ze doen ook die airmails ja, En dat is, daar zijn we met AAP en Vroege Vogels precies twintig jaar geleden mee begonnen ja. en dat werkt heel goed. Een goede manier dus om... Het is blijkbaar een andere manier om mensen te benaderen. Niet door ze uh, te vragen van maak ieder jaar een tientje over of nee. 25 euro, maar... Uh... Ik, ga, ik ga straks verder praten met iemand die verstand heeft van uh, goede doelen en hoe zij zouden moeten actie voeren. Ik ben benieuwd wat hij hiervan uh, vindt. Dat gaan we straks vragen. Uh, nummer 7. 7. Ja, Vogelbescherming Nederland. 150.000 uh, en dan 89 leden. Ja, de afgelopen jaren gingen heel veel organisaties al een beetje achteruit... of waren net stabiel. En iedereen zei dan, dat komt door de economische crisis. Maar Vogelbescherming ging tegen de verdrukking in nog steeds vooruit. Mm -hmm. Tot dit jaar. Want uh, nu zijn ze 3.500 leden kwijt. Het is door, die crisis zakte misschien ook een beetje in. Hè? Dat, dat gevoel heb je dan wel. Dat, dat zeggen mensen die opzeggen. Die zeggen allemaal, ja, ja... Het is de crisis. Het dus is of de krant houden ja. of mijn lidmaatschap, ja, dat idee. Ja, ja. Ja. Maar het is wel het, ook het, het meest uh, te verwachten antwoord. Dus ook mensen die hele andere redenen hebben... die zeggen, ja, uh, financiële reden. Ja. Want dat ja. is nu het argument. Lekker makkelijk. 6. Ja. Op zes. Het International Fund for Animal Welfare... beter bekend als het IFAW. Die komt uit op 153.211 leden. Ja. Net iets meer dan vogelbescherming? Ja, net iets meer. Nog een heel klein beetje meer... Het uh, iPhone, zoals ze in het Engels meestal genoemd worden, uh, raakte 6000 donateurs kwijt. En als je het nou vergelijkt met tien jaar geleden, toen hadden ze meer dan het dubbele van nu. Zo. Toen zaten ze ergens rond de uh, 324.000 en nu dus uh, op, uh, op de helft. Vijf. Dierenbescherming, 172.392 leden. Ja, het, het wordt een beetje eentonig. Ik zou liever iets anders zeggen. Maar ook de dierenbeschermers zijn 8.000 leden in de mening. 8? Jeetje. Ja, gaat ook al een paar jaar uh. langzaam af, naar beneden. Goh. 4. Op 4, de twaalf landschappen van Frieske G tot Limburgs Landschap en alles wat daar tussenin zit. Samen 309.392 donateurs, of uh, zoals zij het zelf noemen, beschermers. Ja, een klein verliesje, klein. 2.500 uh, leden of beschermers mm. minder. En dat kan je als je uh, op de 300.000 zit, kan je dat eigenlijk ja. zeggen dat het een beetje stabiel is. Ja, ja, ja, inderdaad. Om het positief te houden, hè? laten we dat doen. 3. Ja, de bronzen medaille eigenlijk. Greenpeace komt dit jaar uit op 453.000 donateurs. Ja, ondanks alle sympathie voor de Arctic 30 heeft ook Greenpeace, Greenpeace verlies. Ja, um, ze hebben veel publiciteit gehad dit jaar. Zeker de laatste twee, drie maanden. Ja. Toch 13.000 donateurs minder dan in 2012. Twee. Op twee natuurmonumenten, zilver dus... Uh, het ledenaantal komt dit jaar uit op 735.000. En hier tegenover mij directeur Mark van het Twel. Hij moest al een beetje glimlachen. Glim, uh, nou, ja. redelijk terecht. Ja, volgens mij is er alle reden toe. Ja. Ja. Komen we zo meteen veel uh, op verder. 3.000 leden meer dan vorig jaar. Natuurmonumenten groeiden eerst fantastisch. Van, uh, toen wij begonnen met die, die metingen in het begin jaren 90... ging het van 300.000 naar net... Geen miljoen. Ze zijn op 975.000 ooit blijven steken. En toen dacht iedereen, nu bestaan ze honderd jaar... en nu komt die klap de eerste organisatie ooit die Over boven de miljoen, de miljoen komt. Mm. Niet goed. En daarna een, uh, een aantal jaren heel fors verlies. En nu pakweg uh, twee jaar dat het stabiel blijft. Heel klein uh, winstje. Ja, ah. Toch wel een felicitatie waard volgens mij uh, in deze tijden. Ja, absoluut. nou En dan uh, de nummer één, ja, die ligt eigenlijk voor de hand... Nummer 1. Ja, wie het rijtje gevolgd heeft, die zal het nu wel uh, zo'n beetje uh, kunnen aanvoelen aan zijn water. Het Wereldnatuurfonds staat vier aan kop met 826.000 donateurs. Uh, nou, maar het is Gefeliciteerd met die gouden medaille, uh, Wereldnatuurfonds. Ja, maar het is, het is een gouden medaille die iets minder glanst. Oh. Want uh, de natuurbeschermers uh, van de Panda die zijn ook de grootste verliezer dit jaar. 44.000 donateurs minder dan vorig jaar, een jaar geleden. Terwijl ze ook toen al uh, ongeveer hetzelfde aantal 45.000 leden kwijt waren. Dus in twee jaar tijd 90.000 ervan af. Ja, dus resumerend, is het, is het eigenlijk een redelijk dof ellende. Ja, je kan dat uh, natuurlijk ook inderdaad zeggen van 4,1 miljoen naar nu uh, 3,7. <coughs> het is nog steeds een heleboel. Ja, maar... Maar ja, maar, uh, minder en... Uh, de algemene gedachte is dat dat komt door de crisis. Dat zegt iedereen. Maar ik heb zelf veel meer het idee dat uh, het jaarlijks... en dat uh, je hele leven lang zo'n beetje lid blijven van een organisatie. Mensen die uh, vanaf hun 25e tot, uh, tot aan hun dood lid waren van natuurmonumenten. Het is niet, of niet meer van deze tijd. Een beetje met, met de omroepen eigenlijk. Moet ja, ik dat niet hard op zeggen? Ja, misschien, <laughs> misschien is de, de vergrijzing... Dat de, daarmee blijven ze nog uh, redelijk groot. Want ja. die, die oude trouwe leden daar moet je heel gekke dingen doen, wil je die kwijtraken. Maar de aanwas van beneden, die lijkt een beetje uh, te stokken. Ja. Uh, nou, het is nog steeds een enorm aantal natuurlijk. Het zijn er taal, tien, keer, bedoel... tien keer meer dan alle politieke partijen bij elkaar. De, de en, Leden, ja. Ja, precies, ja. ongeveer evenveel als de ANWB. En die roept altijd dat ze zo groot zijn. Dus dat, uh, ik vind dat het nog wel dat meevalt. En als je uh, al die kleine organisaties, die kleine clubjes meetelt... die uh, uh, regionaal zijn of plaatselijk... Die dat kan ik niet. We, we kunnen geen, uh, geen duizenden mensen gaan bellen en mailen. Nee. Maar als je die erbij optelt, dan is de schatting dat het nog eens een keer verdubbelt. Dus, okay. uh... nou, wie in alle rust wil kijken hoe het gaat met de meer dan honderd uh, organisaties die wij hebben onderzocht. Die jij onder, onderzocht, de rode oren ervan. Blij dat er weer een jaartje mag wachten. Kijk op onze website, vroegevals.vara.nl. En dan uh, gaan we door met een van de, nou, een van de stijgers uh, eigenlijk, hè? natuurmonumenten. Mark van Twel. goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Nou ja, net, net uh, te glimlachen. Ja, nou, ik heb glimlach natuurlijk om de stijging bij volwassen leden en donateurs. He. Een bescheiden stijging, maar toch een stijging. Daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Ja. Maar de grootste stijging zit eigenlijk in, in iets wat, wat nu niet aan de orde komt. Dat is dat we 150.000 kinderen zich verbonden hebben aan OER, ons kinderprogramma. Ja, dat OER met meer de, r -en. Je, met de je ziet veel posters daar altijd van hangen. En de campagne op de televisie ook, volgens mij. Ja. Uh, maar dat, is, dat richt zich ook op kinderen. Ja, dat richt zich op kinderen. Dus die zie je ook niet in deze ledenaantallen terug. Maar nee. het zijn er wel 150.000 die zich die in wat? het afgelopen jaar zich bij ons gemeld hebben om mee te doen. Dus ik ben heel optimistisch. Maar, zeg maar. Hoe, hebben, hoe melden die kinderen zich dan? Dat moet je me even uitleggen. Ja, die melden zich vaak via de ouders, via de website. En Dat ja. is een kinderprogramma waarbij we kinderen uitnodigen tussen de 6 en de 12. Maar we hebben nu ook een programma voor kinderen tussen de 0 en de 6. Mm -hmm. Om naar buiten te gaan en om natuur te beleven. Dus we gaan ze niet vertellen hoe het uh, leven in elkaar zit. Het is ook niet educatief of belerend. Het zijn nog geen tijdschriften. Het is kinderen uitdagen om naar buiten te gaan... en weer de natuur te ervaren. En, en hoe ja. betalen ze daarvoor? Ja, Daar de... ja, betalen ze in principe niet voor. Want wij vinden dat we... Dit is onze missie. Wij willen kinderen naar buiten hebben. Zoals kinderen vroeger ook buiten speelden. Maar het goede nieuws is wel dat 30% van die ouders... Zich, en dat is dus een hele nieuwe leeftijdscategorie. Je probeert eigenlijk die ouders te bereiken door, door via de kinderen. Nou, wat je ziet is dat daardoor wel natuurbescherming, natuurbeheer... een onderwerp van gesprek aan de keukentafel wordt, aan de tafel bij gezinnen... die we normaal eigenlijk bijna niet meer bereiken. Ja. Dus een hele nieuwe Maar uiteindelijk moet je natuurlijk proberen weer leden binnen te hengelen. En die kinderen, die, ja, zoals Joost ook al zei, die betalen natuurlijk niet. Nee, maar het is niet alleen... Kijk, dat is met de, te plat te financieel. Want dit gaat ook over onze missie. Wij zijn ervoor om natuur in Nederland op de agenda te krijgen en te houden. Dus we willen dat kinderen naar buiten gaan... Natuur beleven, van natuur gaan houden. Ook weten hoe dat moet. Want er is een soort natuurtekortsyndroom onder kinderen. Ja. Is... En daarvoor is oer in precies. het leven geroepen. Volgende week maken jullie de resultaten van de grote wild enquête bekend. Wat is dat nog maar precies? De grote wild enquête is, en volgens mij is dat ook een deel van de verklaring van het feit dat we weer stijgen in ledenaantallen... is dat we heel nadrukkelijk bezig weer zijn om de beweging te zijn die we ooit waren. Dus een beweging van mensen die van natuur houden. Ja, en dat betekent dat we dus ook wat houdt die enquête in? Jullie ja. vragen jullie ledenaantallen om... We hebben mensen gevraagd wat vind je nou eigenlijk van de omgang met wilde dieren in Nederland? Hè? Wat denk je dan over, over jachten, over beheer? Moeten er meer dieren komen op meer plekken? Uh, wat denk je van ecoducten? Dus mensen kunnen echt een mening geven. Mensen kunnen een mening geven. En wat ja, dat doen dat jullie hebben... daar dan mee? Daar gaan we ons beleid, voor zover dat kan... en we gaan nieuwe stippen op de horizon zetten. Dit is een democratisch model, echt. Ja, maar we zijn een vereniging, hè. Dus en dat, en, en wat het kenmerk mensen... van een vereniging is een democratie. En wat, wat mensen dan zeggen, ja, prima, afknallen die handel. Dat zeggen ze natuurlijk niet. Maar als ze nou iets zeggen waar jullie niet mee eens zijn... Nou, dan gaan we ons eens goed achter de oren krabben. Want we gaan natuurlijk wel serieus luisteren naar de maatschappij. En volgens mij is dat ook het, het kenmerk van een beweging, van een vereniging. Ja. Dat je uh, ook met mensen in contact bent en vraagt wat ze ervan vinden. Dus, in plaats dus van... leden van natuurmonumenten die kunnen nu zeggen... ik wil niet dat er op ganzen geschoten wordt. <laughs> en dan. Ja. Over dat issue hebben we ze niet bevraagd. Maar uh, we, gaan geen enkel, we gaan geen enkel issue uit de weg. No. En, en, bedoel, en dat hoort bij deze tijd. Dus als je kijkt, mensen willen dus wel lid worden van een club... Maar het moet wel betekenis hebben. Of dat bij deze tijd hoort. Die vraag ga ik stellen aan Tom Douden van Troostwijk... van de Mede Mogelijk uh, uh, ik, ik, ja, ik zeg ook je tegen Marcus... ik ga ook je tegen jou zeggen, Tom, als je het goed vindt. Ja. We, we, kennen al, we kennen elkaar ook al twintig jaar, We toch? kennen elkaar zo'n 20 ja. jaar. Dat, uh, ja. uh, jij adviseert goede doelen. Uh, op wat voor manier bijvoorbeeld? Ik uh, denk dat uh, goede doelen... Uh, in zijn algemeenheid heel erg aan het schuiven zijn. Ja. En uh, wat, uh, wat er gebeurt is dat de goede doelensector heel erg geprofessionaliseerd is. Je ziet dat die goede doelen uh, grote organisaties geworden zijn... met professionele mensen en die uh, doen hun werk uitstekend. Het probleem is alleen dat die goede doelen... en dat geldt dus ook voor de grote natuurorganisaties... die zijn hun contact verloren met uh, de mensen die dat mogelijk maakten. Hun mede mogelijk maakten. Ja. Zo, zoals Natuurmonumenten doet nu bijvoorbeeld zo'n zo enquête. Vind je dat dan een goed idee? Dat is een uitstekend idee. Maar het grote punt zometeen is uh, wat Natuurmonumenten met die enquête gaat doen. Ja. Maar ik zei het net al, van, uh, wij moeten en wij gaan er iets mee doen. Maar als de invullers van die enquête, die bijdragers aan die enquête... het gevoel hebben dat uh, hun stem niet wordt gehoord dan heeft Mark zo meteen een heel groot probleem. Ja. Uh, een vereniging is van de mensen. Ja, dus het is heel erg leuk als je heel veel leden hebt... maar je moet daar ook iets mee. Die leden moeten ook het idee hebben dat ze betrokken zijn... bij de organisatie waar ze lid van zijn. Dat is wat jij zegt. Sterker nog, zij zijn de organisatie. Ja. En, uh, en zijn de organisatie dat gevoel kwijtgeraakt? Dat zijn het gevoel, zijn ze ontzettend kwijtgeraakt. En wat je dan dus vervolgens ziet... is dat die mensen hun eigen weg gaan kiezen... In jullie uh, uh, overzicht van uh, organisaties, mm -hmm. staan al die organisaties met vijf of tien leden niet. Die zijn ook bijna niet. Nou, te er vinden. staat er eentje, de onderste, uh, wat was dat? Milieugroep Alpha, die heeft acht leden. Oh. Ja, <laughs> precies, precies. Maar ik heb eens even gekeken naar, als je nog, uh, De periode van 2003 tot 2013 neemt. Dan zie je dat uh, uh, het aantal organisaties wat zich met kleinere dingen, kleinere issues bezighoudt, dat neemt toe. En ook het aantal uh, mensen wat zich daarbij betrokken uh, voelt... En, uh, we, en weet door donateur te zijn of lid te zijn. Ja. Niet spectaculair, maar je ziet het wel. En dat is de, dat is de trend die je overal ziet in de, in de wereld van de, uh, van de goede doelen. Kleinere organisaties, one-issue-organisaties... die nemen toe in aantal en het aantal betrokkenen Zo, zoals, het, zoals het 25, 30 jaar geleden ooit begon. Greenpeace, uh, acht jongens en een oude schuit. Sterker nog, zoals het begon toen Natuurmonumenten begon. Ja. Want dat... ja dat is een iets voor mijn tijd, hoor. <laughs> ja, ook, ook voor de mijne. Maar, maar dat hoe moeten we moet je, niet vergeten. Maar hoe moet je als enorm grote en dan automatisch logge organisatie... want dat word je natuurlijk, als je zo groot bent als het WNF... of als je zo groot bent als uh, Greenpeace of ja, Natuurmonumenten... hoe hou je dan nou, zo'n enquête dus? Maar op, je, je kunt niet uh, oneindig enquêtes doen. Dus hoe hou je dan dat contact met je leden? Ja, la laten we... Uh, heel duidelijk zijn, dit is een vraagstuk... wat veel verder gaat dan alleen... Op de, de, de, de natuur- en milieuorganisatie... of de goede mm -hmm. doelen. Dit is een maatschappelijk vraagstuk. Um, en de antwoorden... liggen er dus niet zomaar op tafel. Nee. Maar... Maar schets eens uh, hoe de moderne... natuur- en milieuweging eruit zou moeten zien. Nou, luisteren. luisteren. Uh, in contact komen. Uh, mensen... Uh, dingen teruggeven, wat ze willen. Mensen willen betrokken zijn. En met name in de, in de jongere generaties, de X en Y generaties... zoals we het, uh, dat dan noemen. Uh, die mensen die willen best uh, zich inzetten voor, hun, uh, voor de natuur, voor een goed doel. Uh, maar ze willen iets terugkrijgen. Ze willen iets terugkrijgen in waardering. Ze willen iets terugkrijgen in dat ze zelf kunnen groeien. Ze willen iets terugkrijgen in, uh, in termen van vertrouwen enzovoort. Ja. En dat doen die grote organisaties... Niet nemen. of niet. moeilijk. Ze vinden dat allemaal ingewikkeld. Jij vindt de naam Natuurmonumenten ook niet goed, hè? Ik vind de naam Natuurmonumenten... Het <laughs> uh, moet moderner. Uh, een, een naam. Uh, nou, zeg het maar gewoon eerlijk, ja? Ja. De natuurmonumenten. Het woord monument heeft iets van uh, statuur. Dat oh. is de positieve kant. Maar het heeft ook iets van een verleden. Het is ook Het is behoud. Een Kom op, jongens. Ja. 150.000 ja. kinderen van Oer hebben zich aangemeld. Hoe flitsend kan je het maken? Ja, dan moet het Oer komen. Ja, het ja. Ja. Laten we het vooral niet over die naam natuurmonumenten hebben uiteindelijk. Want dat is niet de vraag. De vraag is hoe natuurmonumenten uh, opnieuw vereniging is... van al die mensen, kinderen, grote mensen... die zich verenigen rond die, hun passie... En daar gaat het om, rond hun passie natuur. Ja. Uh, nou, daar een uh, mooie eerste beginnen van gemaakt. Je ziet daar het, de eerste resultaten van. En natuurmonumenten is, is volgens jou een goede weg ingeslagen om, uh, graag op dat. Veront. Natuurmonumenten is absoluut de goede weg ingeslagen, maar zijn er nog niet en absoluut niet, want uh, Natuurmonumenten heeft nog een paar problemen op te lossen ja. in de organisatie. En dat geldt ook bij, bijvoorbeeld voor de wereldnatuurfonds of dat geldt voor Greenpeace. Uh, uh, dat zijn grote organisaties die werken, veel mensen werken professionele mensen die kunnen, kennen hun vak uitstekend, maar ja, ze bijvoorbeeld... moeten dichter bij hun leden komen te staan. Ja. Nog heel even kort uh, het, het social media vraagstuk. Want dat vroeg ik mezelf ook heel erg af. Is in hoeverre tegenwoordig zijn likes op Facebook heel belangrijk. Hè? Je bereik op Twitter. Hoe kan je zoiets omzetten uh, in, in ledenaantallen? Mark, hoe, hoe zijn jullie daarmee bezig? Ja, volgens mij gaat het niet per definitie om het omzetten in ledenaantallen. Maar wel in het contact maken. Ja, uiteindelijk en dat is... wat brengen die de geld, het geld binnen. Ja, ja, ja, maar het gaat eerst om contact maken. En dan worden mensen wel lid. Daar heb ik alle vertrouwen in. Waar het op gaat is dat je contact maakt. Dus wat, wat Tom net zegt. Hè, of over we weer in contact komen met die samenleving. Dat is dus waar we mee bezig zijn. We hebben vrijwillige boswachters ingesteld. Dus mensen kunnen echt met handen en voeten wat bijdragen. Maar we hebben ook eh, bijna 70 twitterende boswachters die gewoon vertellen over wat zij in hun omgeving meemaken. En er is een enorme community hebben gebouwd van zeg maar, 100.000 mensen die ze volgen. En waarmee ze dus contact hebben. Waarmee ze gegevens uitwisselen waarvan ze tips krijgen. Hey, er is wat aan de hand. Dus ze zijn echt in die, op die manier in het indalen in die samenleving om echt ja. weer nou ja, die vereniging te zijn die we ooit waren. En dat zijn we echt aan het reactiveren. En ik geloof erin dat je als je dat doet... dus teruggaat naar die basis... contact met mensen hebt... dat dan dat met dat lidmaatschap ook wel goed komt. Ja. Als ze eenmaal met Facebook begonnen zijn... ze hebben dat vinkje neergezet... dan doen ze er vaak verder helemaal niks meer mee hoor. Maar dan denken jullie dat ze nee, nee, volgende dat een volgende stap wel... Ja. Maar dat is één van de dingen. Dat is niet alles. Hè. We organiseren ook bijvoorbeeld... Uh, uh, met een mooi modern uh, buswoord uh, communities. Dat hebben we rond al onze natuurgebieden geformuleerd. Uh, ja. geformeerd. En dan laten we mensen meepraten... Over de kwaliteit van het gebied, wat zou je hier in de toekomst moeten gaan. Die gebeuren? betrokkenheid is heel belangrijk, inderdaad. Dat Absoluut. is nu daar. Tom, tot slot, inderdaad, Facebook is dat een middel, uh, Twitter, Facebook, is dat een middel waarop je als organisatie uh, je, je leden zou kunnen, ja, aantallen zou kunnen vergroten of mensen aan je binden? Het is een van de middelen. En dat gaat voor alle sociale media. Uh, de uh, grote uitdaging is of je als uh, goede doelorganisatie, als een duurorganisatie, meerdere platforms kunt. Faciliteren waar mensen elkaar vinden rond hun gemeenschappelijke passie. En, en die gemeenschappelijke passie is in ons geval heel erg duidelijk: Precies. natuur. Exact, en milieu. Mark van, van den Tweel, directeur van Natuur, en Milieu. Ja, natuurlijk, sorry. Ton <laughs> de van Trooswijk, goede doelenadviseur bij de Mede de Mogelijkmakers. Dank jullie wel. De Natuurkalender, de eerste dingen van deze week. Ja, nog even een staatje Venolijn. Goedemorgen, met Tineke Hedenis. Het is dinsdag 2 december, een windstille en zonnige dag. Temperatuur 9 graden boven nul. Op de volkstuin ontdekte ik vanmorgen een bloeiende tuinbonenplant, die warempel bezocht werd door een bij. Even verderop, langs een akker, zag ik bloeiende dovennetel. Dat is op zich in deze tijd niet bijzonder, maar ook hier twee tevreden zoemende bijen. Ik werd er blij van. En voor mij mag de winter wegblijven tot januari. Ik heb zo'n hekel aan dat jaar <hijen> Op vroegevogels.fara.nl vindt u alle rele relevante informatie over deze uitzending. Onder andere over die theezakjes natuurlijk. Hè. En 2015 is het internationale jaar van de bodem. Had ik nog niet verteld. En uh, dan wordt dat theezakjesonderzoek helemaal uitgerold over de hele wereld. En uh, op onze website ook de enquête over de Oostvadersplassen Vul hem in. Uh, en wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Eerste roemeense burgeropstand sinds de val van het communisme. This gold and silver in very small particles. Rosia Montana. This deposit gives Romania the chance to become the leading gold producer in the European Union. De grootste goudmijn van Europa in een piepklein roemeens dorp. We are fighting for our jobs. Ontwikkelingen en banen. Rosia Montana je kootia pandori. Odestra. Verschil milieu Odessia. en de strijd Odessia. tegen corruptie. Vanavond om 7 uur in bureau buitenland. The revolution will start for every.